Twee uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama.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 De Britse oud-premier Blair vindt dat nauwe banden tussen politici en journalisten nauwelijks te vermijden zijn. Dat was zo en dat zal altijd zo blijven, zei hij tijdens een verhoor door de commissie Leveson. Die onderzoekt het afluisterschandaal rond de Britse krant News of the World van mediamagnaat Rupert Murdoch. Continent Anne Sane over het verhoor van Blair.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 Het verhoor van Blair werd even onderbroken toen er een man opdook... die hem uitmaakte voor oorlogsmisdadiger. De man werd uit de zaal verwijderd. Boven de tweede maasvlakte wordt een vliegtuigje vermist met vier mensen erin. Het gaat om een e-motorige Cessna. De kustwacht is een grote zoekactie gestart. De luchtverkeersleiding verloor iets na twaalf uur het contact met het toestel... dat op weg was van Zeeland naar rotterdam De Heek Airport. Het toestel is vermoedelijk in problemen gekomen door plots opkomende zeemist. Deze mist maakt het voor de kustwacht het zoeken moeilijk.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 De politie in Amsterdam heeft een schoonmaakster gered die twee dagen vast zat in een lift. De 31-jarige vrouw was zaterdag aan het werk in een advocatenkantoor. Het lijkt erop dat de lift in het gebouw stil is komen te staan na een stroomstoring in het centrum van Amsterdam. De schoonmaakster had waarschijnlijk geen telefoon bij zich en ook niets te eten of te drinken. Volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met haar. Het weer volop zon, alleen op de stranden kan dus mist voorkomen. De temperatuur stijgt in het binnenland naar 22 tot 25 graden. Aan zee is het iets koeler. Mogelijk dat in het oosten en zuidoosten later in de middag een bui ontstaat. Morgen wisselen zon en wolkenveld elkaar af... bij maximaal tussen 14 graden aan zee en 20 in Limburg. ANEB-verkeersinformatie. Nou, een ongeluk op de A1 veroorzaakt veel vertraging Van Amersfoort naar Amsterdam. Er staat tussen knooppunt Hoevelaken en Eembrugge 8 kilometer stil. Er is maar één rijstrook open. De omrijden kan via Utrecht over de A28 en de A27. De andere kant op, vanuit Amsterdam, loopt het vast bij Muiden 3 kilometer... en een stukje verderop bij de afritpuntsgrote 2. Het is druk op de A9 vanuit Alkmaar... tussen knooppunt Rotterboldorplein en het Bad 5 kilometer... Op de A28 Zwolle richting Utrecht staat file bij Harderwijk 3 kilometer. en 9 ten helder richting Alkmaar tussen Petten en Egmond 5. En op de N200 en de N201 vanuit Zandvoort is het druk door het tegenvallende strandweer. Er staat op die beide wegen 3 kilometer file bij Haarlem...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 Morgen in Bureausport. Gaat Erik Dijkstra op zoek naar Jan Raas? Heeft Frank Evenbleen een ontmoeting met Arjen Robben? Is er een column van Joep van het Hek over een sportcliché? Checkt onze fact-checking department de grootste onwaarheden uit de sport? En oefenen we samen met hockeyster Maatje Palme de strafcorner? Bureausport, morgenavond half acht, VARA, Nederland 3. Bestel nu kaarten op robecosomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Op deze tweede Pinksterdag. Ja, misschien bent u wel onderweg naar een tuincentrum of een uh, meubelboulevard... of heeft u vanochtend al een uh, leuk jurkje gekocht bij een webwinkel. Vanmiddag praten we hier aan tafel met allerlei betrokkenen over het nieuwe winkelen. In 2011 deden we voor 10 miljard euro inkopen op internet. Eén op de drie winkels zal op termijn verdwijnen. Maar hoe slagen de twee die overblijven daar dan in om wel te overleven? We hebben een volle tafel met gasten hier. Cor Modenaar, hoogleraar e-marketing... Gerard Schutte, supermarktdeskundige. Laura de Jong, zij pleit voor meer duurzaamheid in de modebranche. En zelf heeft ze een jaar lang geen kleding gekocht, en dat vind ik heel knap. Jeroen Scholten, hij weet hoe wij tot kopen verleid kunnen worden. En Karin Karsten, zij weet als psycholoog hoe we kunnen voorkomen dat we verslaafd raken aan kopen. Intel Core i7-processor, een 4-gigabyte werkgeugen, 500-gig harde schuiven. Kopen, kopen, kopen, Dit is mijn winkel! 17 inch full HD beeldscherm. Wauw. Dit is de Samsung LED D7000 serie. Hij is te verkrijgen in drie verschillende maten. Kopen, ja, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, is even een gewetensvraag aan de tafelgasten. Wat was de laatste aankoop? Een digitale of in de gewone winkel, mevrouw Karsten? In de gewone winkel. En mag ik ook weten wat? Um, even kijken, dat was een heel leuk jurkje en twee broeken. En dat was het. Dat ja. was het. Meneer Rutte. Ja. Digitaal of in de gewone winkel? Uh, digitaal. Ik heb het net van mijn zoon hoor ik uh, onderweg hiertoe een, een spelletje gekocht, uh, wat ik niet wist. Dus uh, met mijn Paypal afgerekend, dus ik ben weer aan de beurt. Mm -hmm. <laughs> Kormolenaar. Nou, een echte winkel. Uh, ik koop op zaterdag af... ...de Financial Times, dus ook afgelopen zaterdag. Maar de echte aankoop is op internet. Weer bij Amazon.com en weer boeken. Weer boeken, ja. Laura de Jong, kleding? Ja, kleding. Jurkje <laughs> wat ik nu aan heb in de echte winkel? In de echte winkel? Ja, nee, niet, helemaal niet verantwoord. Antwoord. Jeroen Scholten? Uh, ook in de echte winkel. En uh, dat was uh, niet voor mezelf, maar voor mijn vrouw. En uh, met leuke dames die dat aan mij uh, hebben weten te verkopen. En die had u nodig, die dames, om u een beetje te helpen ook? Uh, dat maakte het wel een stuk plezieriger. Oh, nee. Echte mensen. Nou, we zijn ook heel benieuwd of u denkt dat u op termijn... als uh, luisteraar meer op internet gaat kopen dan in de gewone winkels. Laat het ons weten via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DDDD. Of ga naar de website, dan kunt u ook weer de reactie achterlaten op ditstedag.nu. Cor het laatste boek dat u schreef... dat luistert naar de naam Het Einde van de Winkels. Nou, dat klinkt uh, Met vraagteken. Met vraagteken, ja. oké. Okay, dus dat is nog een vraag... Betekent niet dat de winkel helemaal uit het straatbeeld verdwijnt? Nee, nee, gelukkig niet. Want winkels maken ook de leefbaarheid van een plaats. Dus winkels moeten blijven bestaan. Alleen is de vraag van, moet het aantal winkels blijven bestaan? En moeten de winkels blijven zoals ze nu zijn? Uh, met andere woorden, winkels moeten toch iets gaan toevoegen... aan het uh, winkelgenot of het winkelplezier van mensen. Ja, wat u zegt, een, een plaats zonder winkels? Die... Is het is een dode plaats. Daar is het daar een ja, dat zie ik overal gebeuren. Ik zit in Engeland, ik zit in Duitsland, ik zit in Noord-Nederland. Als dus gaan winkels wegtrekken, dan trekken ook de inwoners vroeg of later ook weg. En dan kun je zo'n plaats helemaal opgeven. Ja, je ziet bijvoorbeeld ook in Frankrijk dat alle winkels naar de rand van een plaats verdwijnen. Dat je dan weilandwinkels krijgt en, en, en dat in het centrum niks meer te zien is. Ja, nou iets genuanceerder ja. hoor. Uh, het is inderdaad zo dat er steeds meer winkelcentra komen buiten de stad. Uh, dat zie ik wel in Engeland gebeuren als in, uh, als in Frankrijk gebeuren. Uh, dan trek je inderdaad een, een centrum leeg. Maar er zijn wel bepaalde winkels die daar gaan zitten. En dat zijn eigenlijk de, de klassieke winkels... waarbij je naartoe gaat om iets te kopen. Je hebt ook nog winkels waar je naartoe gaat... om je gewoon leuk vindt om te bezoeken. En dan moet je denken aan de boetiekjesachtige winkels... aan de verrassingswinkels. En die zie ik wel in het centrum gaan komen. Ik zie de centrumfunctie gaan veranderen... in een soort uh, recreëren, in het leuk worden... met horeca, met restaurantjes, met cultuur. Ik zie net buiten de stad de koopwinkels... Uh, elektronica-winkels, mode waar je naartoe gaat. En, en daarnaast heb je nog, krijgen we toch weer een opkomst van de wijkwinkels... waarbij je winkels gaat aantreffen die je eigenlijk elke dag nodig hebt. Dan moet je denken aan de, aan de kruidvat, aan de blokker, aan, aan, aan de supermarkten... Aan de, aan de slagers, aan het fitnesscentrum. Dus we krijgen een verandering van het winkellandschap... Ja. omdat klanten om een andere reden kopen dan vroeger. Ja, en het, is dus, het gaat dus meer uit elkaar liggen dan... Uh... Ja, Gerard Rutte, u bent gespecialiseerd in supermarkten. Uh, we horen net Cormona zeggen, ja, die blijven wel in de, in de buurt van de mensen zitten. Is dat ook wat u verwacht? Nou, we hebben natuurlijk in Nederland nog heel veel relatief heel veel supermarkten. In Nederland hebben we nog 4000 uh, zeer behoorlijke supermarkten... die uh, gemiddeld duizend vierkante meter groot zijn. In Engeland is dat veel minder. In Frankrijk zijn ze inderdaad allemaal verdwenen uit het, uh, het stadsbelt. Daar zijn uh, de goedkope supermarkten uh, groot geworden. En daar hebben heel veel mensen weggetrokken. Centra zijn kapot gegaan. In Nederland valt dat mee. Ja. Dus dan blijven ze, in Nederland zijn ze dichter bij de mensen gebleven. Maar krijg je dan ook die ontwikkeling zoals in Frankrijk? Of blijven die winkels toch in de buurt van waar de mensen wonen? Nou, in Frankrijk uh, proberen ze nu ook in te grijpen. Ze zien dat het ongelooflijk slecht is voor, uh, voor winkelcentra. Voor, omdat dat, dat grote supermarkt te wegtrekken. Dus de Nederlandse politiek is wel een beetje wakker geworden. Maar we hebben hier nog heel veel sterke familiebedrijven in Nederland. Waardoor het niet zo snel uh, zal verdwijnen. En er is natuurlijk nog relatief veel koopkracht hier in, in steden. Wij hebben gewoon nog wat te besteden. Daar komt het dan. We hebben wat te besteden, maar we willen ook graag toch naar een supermarkt gaan. Want supermarkt, boodschappen doen is natuurlijk anders dan uh, waar Molena het net over had. Supermarkt yep. wil je toch zelf naartoe gaan, wil je zelf uh, een, een deel van de boodschappen halen. En misschien laat je een deel bezorgen. Dat moeten we nog uh, gaan bewijzen. U ja. ja. moest scholt de, de, de, de uh, dat noemde Cormolenaar nou ook al, het, het uh, beleven van de winkel. Daar bent u in gespecialiseerd. Ja. Uh, Ik, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, wat wij op dit moment uh, sterk zien als een, uh, uh, een trend... is dat uh, de grote huizen een stuk kleiner worden. Uh, waardoor het meer naar de boetiekachtige winkel uh, zich gaat uh, hervormen. Dus de grote huizen, dat zijn grote winkels? Ja, de Hennis en Maurits. Waar je gewoon een grote mm. bak hebt met heel veel kleding. en uh, uh, nou, Daarvan zie ik uh, dat die opgesplit worden in, uh, in, in meerdere kleinere locaties. Uh, waar het leuker is om te shoppen. En waar je meer verleid wordt en meer persoonlijke aandacht kunt aantreffen. Want ik denk dat dat... In het winkelbeeld uh, een grote succesfactor is. Ja, dus je, de, die persoonlijke aandacht die u net al had toen u iets ging kopen voor uw vrouw, dat er een paar aardige dames u hielpen, geloof daar, ik heilig in. Daar, daar hebben wij allemaal wel behoefte aan. Uh, ik denk dat het uh, een grote deel van de mensen daar uh, uh, uh, vatbaar voor is. Een, een menselijk contact. Mevrouw Karsten, is, is, is dat menselijk contact in het winkel is dat een belangrijke factor? Ik denk het wel. Het is wel grappig. Ik sprak in de trein twee jongens van 16 jaar. En ik dacht van nou, ik ben heel benieuwd naar hun shopervaring. En die zijn dan lyrisch over de Apple Store. Ja. En uh, de persoonlijke aandacht daar, uh, de manier waarop ze worden aangesproken... de hoffelijke manier waarop men met ze omgaat. En het feit dat ze daar gewoon kunnen gamen en helemaal niet gestoord worden. En dan kopen ze ook nog iets en dan krijgen ze het bonnetje op de e-mail. Dus ik denk dat was ook voor hun heel erg belangrijk. Want dan is er iets met die beats en dan moeten ze het toch weer terugbrengen. En dan met zo'n bonnetje op de e-mail kun je het even laten zien... En je krijgt gewoon meteen een nieuwe. Dus en die shopervaring, ja, ik denk daar, uh, daar zit nog steeds heel veel in. Waardoor winkels gewoon uh, belangrijk blijven. Ja. Meneer Schotten, dus die doen het goed bij de Apple Store? Nou ja, wie zou ik zijn om te zeggen dat het bij de <laughs> ja, Apple ja, Store niet goed doen? Uh, ik kan er in ieder geval uh, aangeven dat, uh, uh, dat, dat ze daar goed inspelen in, in, in, in de ruimtelijke vormgeving. Ja, uh, Dat uh, zeiden zij ook. Het trekt tweet, gewoon aan. het perfecte. Ja, uh, maar daarentegen zijn er ook mooie voorbeelden hier in Nederland als een scotch and soda die in de kleding uh, ja, het, het ultieme uh, weet te bereiken om ja. in, in 80, 90 vierkante meter uh, de man of vrouw te kunnen verleiden om, om kleding te kopen. Ja. Uh, dus ik denk dat daar uh, uh, het kennen van, van je doelgroep en, en daar ook de, de ruimte op aanpassen, dat daar... Uh, uh, ja, het onderscheidende vermogen op dit moment uh, zit. Nou, internet gaat een belangrijke rol, speelt ook al een belangrijke rol in onze aankopen. Dat hoorden we net ook al hier aan tafel. Boeken, kleding, nou ja, van alles eigenlijk. Helene van der Meijs, goedemiddag. Goedemiddag. U bent een van de 700 nieuwe webshops die sinds kort op internet te vinden is. Nou, uh, wij, zijn, wij zijn geen webshop hoor. U bent geen webshop. Wat... Nee, nee, nee, wij zijn een stad. U, u bent een stad. Een, de nieuwe Nederlandse stad op het internet. Ja, want wat, uh, schrijf, beschrijf eens even wat ik zie als ik uw uh, website bezoek. Maar als je onze website bezoekt, dan kom je binnen op het stadsplein. Het is heel grafisch uh, weergegeven, echt een stadsplein met panden en een gemeentehuis en een makelaar en winkelpanden. En van daaruit kun je allerlei straten bezoeken, uh, zoals de Modestraat, het Kinderlaantje, de Tuinlaan. Uh, waar je dus winkels kunt ontdekken die de gerelateerde producten verkopen. Ja, en dat zijn dus allemaal speciaalzaken in feite? Dat zijn allemaal speciaalzaken, ja, dat klopt. En zijn de, winkels die, of de mensen die meedoen aan uw winkel, hebben die ook nog ergens een fysieke... Uh, aan die stad hebben die ook een fysieke winkel ergens of zijn die, bieden die louter hun producten op, op internet aan? Nee, oh nee, ze kunnen ook een fysieke winkel hebben. Wij willen een brug staan tussen fysiek en webwinkelen. Wij wilden eigenlijk een nieuwe Nederlandse stad bouwen. Waar alles samenkomt en waar zowel de fysiek winkelier uh, zeg maar zijn mogelijkheden op internet kan uh, vergroten qua verkoop. En ook de webwinkeliers, vooral de kleinere mkb-ondernemingen, beter zichtbaar zijn en ook binnen een context zichtbaar zijn. En die context is dan die stad? De stad en de beleving van de stad en vooral ook de context van hun eigen individualiteit, hun eigen passie. En dat ze die dus daar tentoon kunnen spreiden. Um, kijk, wij, wij zetten in principe niet gelijk de producten voor op. Uh, internet is over het algemeen heel erg uh, clean en koud. Um, de identiteit achter een product is nauwelijks zichtbaar. Um, en wij wilden juist de identiteit van die onderneming. Dus de beleving van, ik ben in een winkel en ik heb hier te maken met iemand die met passie en gedrevenheid zijn winkel voert. Wilden wij terugbrengen op het internet. Ja, ja, Jeroen Scholten kan dat? Want u gaat over fysieke winkels. Kan je dat ook op het internet bereiken? Uh, ik denk dat je een aantal uh, belangrijke elementen op dit moment uh, met de techniek die ons voorhanden is nog steeds uh, mist. Uh, noem uh, uh, geur, voelen, uh, smaak. Uh, ja Puur uh, zeg maar even de rumoer in een winkel. Mm -hmm. uh, ik hoorde wel een draaiorgeltje trouwens, mevrouw van der Meis, op, ja, op, uw, op uw website. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, dan nou doen we in ieder geval goed ons, ons best om daar toch iets uh, van te maken. Uh, ik denk dat, uh, uh, dat, dat wij uh, uh, dat het deels kan, maar dat we toch uh, nou, voor de komende tien jaar nog een heel groot deel missen. Uh, uh, als zijn de, ja ik wil iets voelen ik wil iets aanraken en ik wil gewoon de beleving meemaken ja. en rondlopen ja, ja. Uh, dus uh, en je wilt samen shoppen ik denk dat Kerstin, dat ook ja? zo belangrijk is van uh, wat ik ken van vriendinnen samen moeder dochters samen gewoon die samen beleving naar de stad. van ja samen heel gewoon leuk die, al die winkels in en ik zie me niet met mijn dochter naast me bijvoorbeeld dat diezelfde ervaring op internet hebben ja. nee nou ja, ik kan Huis. natuurlijk ook denken aan allerlei extra faciliteiten die wij ook uh, aan het onderzoeken zijn dus om in te bouwen, zoals uh, chatten met elkaar. Uh, samen, dus meer, meer dat social shopping gebeuren, ja. zodat je als bezoekers onderling ook ervaringen uit kunt wisselen. Ja, goed. Hartelijk dank, mevrouw Van der Meijs. En uh, we zetten uw website uh, internetstad.nl ook wel even op. Onze website nee, dit, is dit, de, dit is de dag.nu. Oh. Ja, straks praten wij nog verder over de toekomst van de supermarkten. Want verdwijnen die dan naar de buitenkant van de stad? En hoe laten we die boodschappen dan tot ons komen? Uh, na half drie hoort u welke kant het op gaat. Maar eerst maar eens even over dat veranderende koopgedrag. Uh, mevrouw, mevrouw Karsten, ja, we, we winkelen dus ook anders. Mm -hmm. um, is er verschil tussen man en vrouw, tussen stad en platteland? Hoe we daarmee omgaan? Ja, nou ja, een heel uh, kenmerkend verschil tussen mannen en vrouwen al in hoe we winkelen, maar dan ook het fysieke winkelen, is als je kijkt naar hoe vrouwen lopen door de winkel, dat is heel anders dan hoe een man oh, loopt ja? door de winkel. <laughs> Vertel. Vrouwen lopen een paar pasjes naar voren, een paar pasjes terug, het is een <Klacht> beetje shuffelen, het is een beetje schuifelen, het is een beetje... Uh, en naar nou, alles kijken. Bijvoorbeeld niet zo van uh, ik ga naar een broek, ik ga een broek halen en dan kijk ik alleen maar naar die broeken. Nee, je wilt ook leuk meenemen wat daar hangt of wat daar hangt. Mm. Je ziet alles uit je ooghoeken. En mannen zijn wat dat betreft nog steeds wat dolgerichter. Die lopen die, gewoon af op, op wat ze willen hebben. Ja, en die zijn binnen 30 minuten in ieder geval een winkel weer uit. En vrouwen kunnen er gewoon een uh, middagje in doorbrengen. Ja, Laura, de jong is dat zo? Ik denk het wel, ja. <laughs> Ervaringsdeskundigen. Ja, klopt. Ja, ja. ja Scholten, want uw u ontwerpwinkels... dan ja. denkt u dus ook heel goed naar wie komen er dan in. Zijn dat mannen of zijn dat vrouwen? Ja, uiteindelijk is dat het, het, begint wel, ja. het met, met de doelgroep. En, en dan wil ik dan ook even uh, waar Cor uh, uh, zojuist mee begon. Uh, daarom zie ik ook het grote succes van... Uh, uh, de kleine gevormde, uh, kleine winkeltjes met heel veel diversiteit. Uh, zodat die man uh, die samen gezellig een dagje uitgaat... Uh, zijn doel kan, uh, kan bereiken en daarna uh, zijn eigen doel nog een keer kan bijstellen. Mm -hmm, ja. uh, wanneer dan de vrouw uh, rustig door kan winkelen. Dus ik denk dat uh, de samenstelling van, van winkels en wat voor soort winkels. daar zien wij een, een enorme uh, verschuiving. Hm. Waar wij voorheen grote winkels bouwden, bouwden wij, bouwen wij nu uh, zes winkeltjes uh, van hetzelfde merk. maar de ene is gespecialiseerd op spijkerbroeken, de andere is. Oh, ja. En dan vervolgens krijg je nog de diversiteit waarin ze nu alleen maar spijkerbroeken verkopen... om vervolgens dan geurtjes en allerlei aanverwanten... dus je bent heel merkloyaal en je krijgt dan een heel pakket... waar je voorzien wordt in je behoefte. In alles wat je nodig had en zelfs in wat je niet nodig dacht te hebben... maar toch nodig bleek. en Misschien toch even nog over de koopgedrag doorgaan. Want We zitten toch in een transformatieperiode. En wat ik net ook hoorde van mevrouw Mees... Het komt nu op kopen aan en niet meer op verkopen. En we zitten allemaal nog vast in een soort verkoopparadigma van... je moet via een bepaalde supply chain moet je gaan, uh, gaan verkopen. Maar het komt op kopen aan. Maar wat bedoelt en, u daarmee? Nou, bedoel ik aan te geven, ik zal voorbeelden geven... mannen en vrouwen kopen wees ik anders... Mm -hmm. Maar je koopt op internet ook anders dan in de fysieke winkel. Uh, de twee voorbeelden die gegeven werden is het kopen in een echte winkel. Hè. Dat een vrouw die is daar heel emotioneel mee, heel onvoorspelbaar, en een man ja. is heel rationeel, heel doelgericht. Mm. Op internet is het exact tegenovergestelde. Oh, ja? een vrouw is heel doelgericht. Die gaat naar een bepaalde site toe. Uh, ze weten dat ze daar gaan kopen, en daar gaan ze ook kopen. Ze weten uh, precies wat ze willen hebben. Een man op internet die laat ze toch een beetje leiden door de elektronica, door het idee van hé, hey, ik zit op internet, en niet op dat <laughs> nog moment steeds. Veel meer. nog steeds. <laughs> Uh, die uh, op dat moment is steeds meer onvoorspelbaar is. laat ze ook steeds meer leiden door, door impulsen, door andere iconen die je krijgt. Ik vind het mooiste voorbeeld elektronica. Uh, de uitzending begon met een, een reclame van elektronica. Typisch een mannenreclame. Mm -hmm. Waarbij je ingaat op, uh, op het aantal gigabytes en op, op de snelheid. Dat interesseert de vrouw dus helemaal niets. Een vrouw wordt helemaal gek in de mediamarkt. Uh, van alle lichtjes en kleurtjes. Als man zijnde, uh, ja, met droge ogen loop, loop je niet langs de mediamarkt. Ben je moet je echt naar binnen gaan. <laughs> je laat like je helemaal inspireren wat je ziet. En eigenlijk wil je meteen kopen, naar het huis gaan om mee te gaan spelen. Ja, ja. Uh, een vrouw koopt met name elektronica op internet. Okay. Ze weten precies wat ze hebben willen. Ze gaan naar internet, ze maar kijken wel naar winkels en dan ja. kopen ze. Ja, u, u, u schetst dus het tegenovergesteld gedrag ja. in de fysieke winkel en op internet? Precies. Ja. precies Dan gaan we naar het koopmoment gaan kijken. Uh, een heel belangrijk koopmoment op internet is het tien uur s avonds en half twaalf. Het stopt nu net ook Klopt. precies om half twaalf, want dan, dan gaan we naar bed toe. Okay. En uh, de, de koopdrempel tussen 10 uur en half twaalf is wezenlijk lager... Dan de volgende ochtend bij min 15 op de winkelstraat met twee helder kinderen en een zagrijnige man. Ja. Dus op dat moment zie je al dat je geneigd bent om meer veel s'avonds te kopen. En ook dan speelt alcohol een bepaalde rol. Okay. Want na 10 heeft twee of drie Nederlands minimaal twee glazen alcohol gedronken. En dus dan en gaat de drempel ook weer omlaag? En dan gaat de drempel ook weer omlaag. En wat er speelt op internet, en dat vinden vrouwen van erg prettig. En als ze iets kopen, krijgt ze de volgende dag een cadeautje. Want het wordt bezorgd. Wordt bezorgd. Door zo'n aardige manier. En vrouwen die zien dat een cadeautje van Zalando of van Weekamp of wie dan ook, ja. die krijgen een cadeautje. Terwijl wij mannen dat niet zien als het cadeautje. Nee, dat hebben wij verdiend en we kopen dat. Dus dat is ik wezenlijk anders gedacht. Maar vrouw Karsel, is dat zo dat vrouwen dat dan als een soort beloning zien of als een soort... Nou, ik zie wel dat dat vrouwen ook um, op, tijdens het werk shoppen, hè? dus het is niet zozeer alleen maar tussen tien en uh, half, twaalf s'avonds, maar... Het is ook van, uh, je doet een klus op je werk. Um, je zit of je hebt uitstelgedrag. Je doet liever even iets anders. En dan is het toch wel heel erg leuk om op die kledingsites... en ze hebben gewoon een rijtje van die favoriete kledingsites... en daar in ieder geval op... Even kijken. Te snuffelen, ja. Ja, want dat snuffelgedrag oh, is er dan toch nog. Ja, en een wijst uit dat mannen meer op werk kopen. En dat vrouwen veel zorgvuldiger met arbeidstijd omgaan dan mannen. Oké, maar dat heb ik wel iets anders gehoord. <laughs> ja, want uh, de meeste vakantie worden bijvoorbeeld op maandagochtend ja. geboekt door mannen. Dus ja. ik kan me voorstellen een weekend overleggen met je partner om op vakantie gaan. Ja, en dan zegt En ze dan op maandagochtend, denk je wat? Ik heb wat tijd op kantoor. Ja, en ik doe, en het, ik wel. doe, ja, ik doe ja, het wel even. ik doe het wel even. Terwijl vrouwen dat betreft veel zorgvuldiger met arbeidstijd omgaan. Laura de Jong, shop jij tijdens je werk? Uh, nee, daar heb ik geen tijd voor. Nou, ik werk wel voor modemerken, dus in die zin is het oh, natuurlijk ja. wel heel verleidelijk. Ja. Uh, maar ik merk wel bij. Uh, ik heb inmiddels ruim 700 deelnemers aan de Free Fashion Challenge. Dus 700, ruim 700. Uh, allemaal vrouwen die beloven een jaar lang geen kleding te kopen. Want dat loopt nog steeds. hè? Je kan ja, daar nog je steeds kan je aan aan aanmelden. Ja, en dan kan je deelnemen aan het uh, afkikprogramma. Um, en wat ik wel. Een van de grootste beweegredenen voor veel vrouwen is toch die emotie. Want dat je heel vaak met jezelf afspreekt van ik wil minder shoppen... of ik, ik wil het anders doen, ik wil kwalitatiever winkelen... en dat ze dat heel moeilijk vinden om, mm. om zichzelf daarin te remmen... omdat je zoveel in, in de winkelstraat en ook online wordt ja. geprikkeld. Nou, nou we eens even luisteren naar een voorbeeld daarvan. We hebben Anouk, ze is 20 jaar, ze studeert psychologie in Utrecht... en ze is gek op internetshoppen... en ze opent voor onze verslaggever Gerry Bos haar kledingkasten. Ja, even kijken hoor. Kun je jasjes of zo laten zien? Ja, hier heb jij je, je jasjes hangen. Die heb je ja. Hebt gekocht. Ja, een paar jasjes, ja. Deze. Ja, ik denk toch wel... De helft... Op, nou, meer dan de helft, denk ik. Meer van de helft is van internet. Meer van de helft is van internet, ja. Ja, ik heb ze al genoeg. En ik heb genoeg leuke kleuren. En toch blijkt dat een soort van... Drang om nog een leuk jasje. Nog een leuk kleurtje. En dat past zo leuk bij... Nou, bij dit jurkje. En... Uh, Online, je ziet meteen, het is er wel, het is er niet. Um, ja, je bent gewoon heel snel, uh, klikt, je klikt het aan. Het komt in je, in je uh, digitale winkelmandje. <laughs> Reikt het af, je hoeft niet in de rijdende kast te staan. Dus het gaat allemaal hartstikke snel. Ik heb hier mijn ladenkast. Ik ben gek op zeurtjes. Ik denk, in deze la... <laughs> Het is allemaal gepropt. Ik denk wel een stuk of 50 misschien wel. Ik heb er een paar. Er zitten dan nog kaartje aan. Um, die wil ik dan nog even rustig passen. Of toch nog eventjes denken. Welke hou ik wel, welke hou ik niet. Dus daar ben ik altijd, haal ik de kaartjes nog niet snel vanaf. Dus uh, wel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Oh, die ligt dus nu in mijn kast. Dat je dat dan niet vergeet. En uh, later denkt, oh, die had ik eigenlijk toch niet behoeven. Maar uh, ik kan hem niet meer terugsturen. Ik heb hier nog een verpakking staan te vallen van een jurkje. Ik, uh, ik had namelijk een uh, feestje afgelopen weekend waar ik een uh, chique jurkje voor moest hebben. Maar toen heb ik maar van alles <laughs> eigenlijk besteld en de rest gaat terug. En die gaat dan in dezelfde verpakking, ga je stuur je dat dan, uh, tape je dat weer dicht. Uh, deze heb ik van het internet gehaald, van Zalando. En hier ook eigenlijk een beetje in hetzelfde typeje, maar dan met vetertjes, veterlaarsjes. Ik heb een redelijk grote schoenmaat, maat 42. Um, nou, dat is in principe te krijgen in de winkels, maar het uh, is wel vaak zo dat er maar een paar exemplaren van zijn of ze zijn snel uitverkocht. En um, ja, op internet zijn ze altijd nog wel uh, beschikbaar. elk moment van de dag kan jij winkelen. Dus ik ook vaak s'avonds laat, bij wijze van spreken, um, lekker uh, in je bedje met de laptop op schoot. Van, nou, uh, dus even kijken, want, uh, ik ga daar nog eens even neuzen. Uh, ik vind het heel leuk om uh, ja, iets besteld te hebben. Uh, vaak wordt er dan eens, kan je ook al zien wanneer het ongeveer aan, aan zal komen. Een week, een paar dagen. En dan weet je dus ongeveer, oh ja, dus ongeveer op dinsdag uh, komen mijn uh, shirtjes binnen, mijn schoenen, wat dan ook. Dan kan ik me dan ja, toch best wel eigenlijk op verheugen. Dan fiets ik terug van de studie ik zou het er al zijn? Zouden mijn huisneuzepakketje pakketje hebben aangenomen? Of, uh, ja, en dus soms zit ik hier uh, aan, aan mijn bureau en dan zie ik het TNT-busje de straat in rijden. Ja, daar is hij dan. En dat, ja, dat is leuk. Dat is inderdaad een soort cadeautje van, oh. Terwijl als je het gewoon in de winkel koopt, je hebt het meteen. En nu heb je nog, klinkt gek, maar iets om, ja, om je nog op te verheugen. Ja, het cadeautje, hè? Dat is precies een illustratie van wat hier net aan tafel werd ja. besproken. En wat ik net heel mooi hoorde: van, uh, met het thuisdenken waarborg. Je mag binnen 14 dagen ruilen. Ja. En het meest geruilde artikel is damesmode. Dat oh ja? is echt rond de 50, 60 procent wat teruggegeven wordt. Het heeft ook met de maatvoering natuurlijk te maken. Hè. Je koopt één stuk voor je eigen maat, eentje groter, eentje kleiner. Dan hou je er eentje, en twee gaan een tour. Het gemak waarmee je de, de tour kunt geven, dat bevordert ook het kopen natuurlijk. Maar uh, uh, dat maakt het internetkopen erg makkelijk op die manier ja. voor, voor dames. En dat, dat gaf ze ook aan: maar ik stuur het gewoon weer terug. Ja. Ja, dat kan makkelijk. Ja, Laura de Jonge, bij die Fashion Challenge is dan voor de mensen die meedoen... het moeilijkste om niet een fysieke winkel in te gaan... of het moeilijkste om niet via internet iets te bestellen? Ik kan me niet herinneren dat mensen dat echt specifiek hebben benoemd... Um... Wat ik wel iedereen adviseer is om je uit te schrijven van nieuwsbrieven. Omdat dat elke keer zorgt voor zo'n impuls. Er is nu een korting of een salesronde of de zon schijnt. Dus kopen zomerjurkje. En um, wat mensen het moeilijkst vinden is vaak die impuls. van: ik voel me verdrietig of ik, ik voel me juist heel blij. Ik heb een feestje en om dan iets te kopen. Ja. Dus ik denk dat dat ook met fysieke winkels ja. te maken heeft. Dan gaat het meer om het on onderdrukken van die impuls. Mevrouw Kassen, is dat bij internet shoppen moeilijker dan bij fysiek shoppen? Het onderdrukken van die impuls? Um, ik heb het niet het idee dat dat echt een groot verschil maakt. Want het is precies wat jij ook beschrijft van uh, het uitschrijven op nieuwsbrieven en zo. Wat ontzettend belangrijk is. een van de eerste stappen als je niet de hele tijd wil shoppen. En voor het fysieke shoppen dat ik dan ook altijd bespreek met mensen van hoe fiets je? Bijvoorbeeld je, kijkt, uh, je brengt de kinderen naar school. Uh, fiets je wel of niet door een bepaalde winkelstraat? Of uh, kun je niet een ommertje maken waardoor je niet door die winkelstraat fiets? Want die prikkels die zijn... Heel erg Want als je komt. dan wel door die winkelstraat fietst... Dan zie je toch een bordje sale of je ziet iets anders uit je ooghoek... En, uh, en je gaat voor de bel. En soms zeggen mensen ook van... ik ga alleen maar naar binnen om te kijken. En dan komen ze toch met ja, die tasjes en dat, dat doet meneer Scholten. Want u, die mensen die eenmaal <laughs> ja, binnen zijn bij, in die winkel... die moeten ook kopen natuurlijk. Ja, met een tasje naar buiten gaan. Ja, en, uh, dat, is de, die... dat is wel de bedoeling. Ja, en dan trots zijn dat ze met die tassen door, door de stad heen kunnen lopen. Want ik denk mm. dat daar ook nog wel een onderdeel uh, zit ja. van uh, voor heel veel mensen... Om, om te laten zien wat ze, wat ze, wat ze kopen... Uh, en wat, wat doet u dan om die stap tussen. Uh, voor mensen die zeggen ik kom alleen maar kijken. om ze dan toch te verleiden om ook te kopen? Wat doe je dan in zo'n video? Uiteindelijk zit het natuurlijk. Is er een groot verschil met wat voor een product? Maar dat komt natuurlijk terug op het, op het product en, en, en welke behoeften dat uh, gaat invullen. Mm -hmm. ja, dat is anders dan in, in, in een supermarkt waar ja. we gewoon een, ja, gewoon een dagelijkse behoefte hebben. Daar maar... liggen dan weer dingen bij, bij de kassa bijvoorbeeld, meneer Rutte, toch? Om ons nog weer meer te verleiden. Ja, en internet speelt daar natuurlijk wat minder, minder grote rol. Maar ook daar zie je die longtail van, uh, van internet: hè, dat de mensen uiteindelijk gaan iets zoeken wat zoutarm of vetvrij of noem het maar op. En dat ga je heel veel binnen het uh, verkocht hier worden. En dan, wordt het dan, dan komen er weer allerlei suggesties ook om, nog, om de andere dingen ook nog te bestellen. Nou, we zien ook grote voorbeelden als het gaat om de, de connectie met een fysieke winkel en, en, ja. en de digitale wereld. Uh, ik loop door een winkelstraat en ik krijg op mijn Facebook al de bestelling van mijn favoriete uh, kop koffie. Uh, bij de dichtbijzijnde uh, Amerikaanse koffieketen... Uh, waar we dan vervolgens naar binnen mag, uh, mag lopen... en daar staat mijn uh, kopje koffie al klaar. Kijk. Dus dan is het een, een combinatie van hoe kan ik dat gemak... maar uh, combineren uh, met een fysieke winkel. Uh, en hoe, hoe kom ik er ooit nog onderuit? Want dan kan ik ook eigenlijk geen nee meer zeggen, toch? Ja, ik denk dat daar uh, <laughs> een, een, een groot onderdeel... eenmaal binnen, dan... Uh, dan moeten alle factoren goed op elkaar aansluiten... om, uh, om die klant uh, uh, van dienst te zijn en met een tasje naar buiten te laten gaan. Ja. En in sommige winkels kun je toch ook heel goed koffie drinken? Zoals Sissy Boy. En, uh, dan heb je daar een hele mooie koffietafel staan... en dan zie je daar zaterdagochtend iedereen zitten... en ouders met kinderen. En dan gaat eerst de moeder de winkel in. En, uh, ja, en dan uh, leest vader nog de krant Kindertje Spelen. Ja. En dan gaat de vader uh, verder uh, op zoek in de schappen. Ja. Ja, ik denk dus dat koffie een, en kleding een, kun je ideaal combineren. Een bepaald remoer in de winkel geeft. Of, of het een, een omzetverhoger is en onderscheidend. Daar heb ik mijn vraagtekens bij. Omdat Zij zeggen van wel. Ik heb het gevraagd ja. en ze zeggen ze. Okay. Ja. Wij gaan zo meteen uh, na het nieuwsoverzicht van half drie... verder tafel, uh, praten aan deze tafel met Cor Modenaar... hoogleraar e-marketing Gerard Schutte... supermarktdeskundige Laura de Jong. Die pleit voor meer duurzaamheid in de modebranche. Jeroen Scholten, hij weet hoe wij... Tot koper verleid worden en met Karin Karsten. Eerste nieuws van half drie, dat wordt gelezen door Jeroen Tjepkema. Radio 1, het nos journaal. Boven de tweede Maasvlakte wordt een vliegtuigje met vier inzittenden vermist. Het is een emotorige Cessna. De kustwacht is bezig met een grote zoekactie. Het toestel is vermoedelijk in problemen gekomen door plotseling opkomende zeemist. Die maakt het zoeken voor de kustwacht moeilijk.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 Ik ben naar Syrië gekomen op een kritiek punt in deze crisis. Ik ben geschokt en vind het afschuwelijk wat er in Hula is gebeurd, zei Anan. Hij heeft alle partijen nogmaals op om de wapens neer te leggen en het bloedvergieten te stoppen. Bij de stranden is het minder druk dan gisteren. Veel badgassen zijn al op de terugweg omdat het weer tegenvalt. Vanochtend werd aangeraden om met het openbaar vervoer naar het stand te gaan in verband met de verwachte drukte. De NS had extra treinen ingezet. Dat waren de hoofdpunten. AMB Verkeersinformatie. Je nou, hoort het al het nieuws. Het uh, is vooral druk vanaf de stranden, omdat het daar uh, iets te fris is. Dat is onder meer te merken op de N9, Den Helder naar Alkmaar bij de Afrit Egmond, 3 kilometer. En ook is het druk op de wegen vanuit Bloemendaal en Zandvoort, de N200 en de N201. Files op snelwegen staan er ook. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de Afrit Buntschoten, 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de andere rijbaan van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoeverlaken en 1 Acht 8 kilometer file. Het is beter uh, om voorlopig. Om te rijden via de A28 en de A27. Op de A9 ook maar Amstelveen, daar knap het Raasdorp 3 kilometer. En een flinke file op de A28 zwollen naar Amersfoort. Tussen het Harde en Harderwijk 6 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Vanmiddag praten we aan tafel over het nieuwe winkelen. In 2011 deden we voor 10 miljard euro inkoop op internet. En dat heeft consequenties voor de klassieke winkels en voor de supermarkten. Aan tafel zitten Cor Modenaar, hoogleraar e-marketing... Gerard Schutte, supermarktdeskundige Laura de Jong. Zij heeft een initiatief gestart om een jaar lang geen kleding te kopen. Jeroen Scholten kan ons verleiden tot het doen van allerlei aankopen... die we eigenlijk misschien niet eens wilden. En Karin Karsten, zij is gespecialiseerd in koopverslaving. We zijn heel benieuwd of u denkt dat u op termijn meer via internet gaat kopen dan in een gewone winkel. Laat ons dat weten via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DIDD. Of ga naar de website, ditisdedag.nu. Ja, laten we het gaan hebben, meneer Rutte, over de toekomst van de supermarkt. We hadden het net al over, over waar die supermarkt dan gaat komen. Maar eh, internet en supermarkt, wat voor, wat voor ontwikkeling gaan we daar zien? Nou, het is dus in Nederland is het nog redelijk een middel-else. Uh, retailers in Nederland die denken nog steeds dat ze heel uh, uh, logistiek kunnen, kunnen nadenken over, over internet. En die klant gaat het wel kopen. Maar internet zal in Nederland met name voor supermarkten gemak moeten, moeten opleveren. En uh, gemak is volgens nog niet de boodschappen bestellen en dan op een, uh, op een tijdstip thuis krijgen dat je weer niet thuis bent. Nee en weer de juiste product niet hebt, de diepvries die verlopen is... het vers wat er niet bij zit. Want dat dus is dat... zoals het nu is in Nederland? Nou, ik, de enige die, die er mee bezig is, is Albert Heijn. die doet het natuurlijk niet onverdienstelijk. Nee. Uh, alle voorgaande pogingen zijn allemaal gesneuveld. Uh, maar ook Albert Heijn verdient er nog steeds geen geld mee. En dat komt met name volgens mij omdat, ze, omdat er verkeerd gedacht wordt over die consument. Maar wat, wat, wat denken zij, wat wordt er dan verkeerd gedacht over ons? Nou, wat ik ongelooflijk irritant vind, is dat je daar opnieuw weer... Uh, dat ik bijvoorbeeld geen besteladvies krijg op, uh, op vrijdagmiddag... en dan klein maar jij te zeggen dat het meteen betaald... Dus dat ze gewoon thuis komen brengen. Je moet weer opnieuw je zo invullen. Kom ik in de winkel, dan kan ik het daar niet afhalen. Want Albert Heijn wil weer niet met ondernemers samenwerken bijvoorbeeld. Dat is ook weer zoiets, zoiets idioots. Uh, dan kom je in de winkel, wil je, je appie gebruiken voor Albert Heijn, is er geen bereik. Uh, Appie wordt nauwelijks gebruikt in Nederland. Dus wat, de integratie. Wat, wat is Appie? Appie is de, de, de, de, de app van, van Albert Heijn... waar je de producten in de winkel kunt vinden... Waar je, maar waar je dus nog niet mee kunt bestellen. Mm het -hmm. gaat ongetwijfeld komen, maar het duurt maar. En het komt met name omdat er ja, jongens zitten... die weinig verstand van supermarkten. supermarkt hebben. Ja, en is dat in andere landen beter of anders al? Nou, in, in andere landen zie ik wel wat meer integratie... tussen food en non-food en, en dat soort zaken. En dat ga je natuurlijk in Nederland nu ook krijgen... nu Albert Heijn bob.com gekocht heeft. Maar het blijft nog steeds een beetje hakketakken. En uh, in mijn hebben ze gewoon te weinig een verkeerd model gekozen. Ja, en hoe zou het moeten zijn, idealiter? Voor? Nou, volgens mij moet het gewoon zijn dat er lockers komen in de supermarkt. Dat je daar de, de, de vaste boodschappen uit een doos haalt. Die je van tevoren betaald. Je krijgt gewoon een locker toegewezen op basis van je van je pincode die je hebt ingevoerd. Die maak je dan open en daar zitten je boodschappen dan. Nou, daar in. zit je boodschappen in. Vers pak je zelf, diepjes pak je zelf. Uh, en je gaat afrekenen en je pakt de doos. en uh, Het wordt allemaal goedkoper, het wordt makkelijker. Uh, en ook Albert Heijn gaat er dan geld aan verdienen. Maar volgens mij houden ze vast aan het model van het thuisbrengen van de boodschappen. Ja, maar dat vind ik eerlijk gezegd wel handig. Ja, het is wel handig, maar het is ook weer niet helemaal handig. Je moet uiteindelijk toch weer naar de winkel toe. Uh, omdat er weer de juiste producten niet bij zitten. Omdat het niet voorradig was. Of omdat je toch net iets anders wil kopen. En uiteindelijk zal het ook voor supermarkten veel interessanter zijn... om die mensen wel naar de winkel te krijgen. Want dan ga je inderdaad die impuls... Kopen. De kruiden, de verse groenten die er, die er liggen, de maatheidsgisten die je kunt krijgen, die je toch niet via internet gaat Nee, stellen. Dus je zegt het wordt dan eigenlijk een combinatie van uh, wel naar die winkel toe, maar dan niet meer voor de bulkspullen, maar voor de, voor de meer gespecialiseerde boodschappen. Ja, ik denk uiteindelijk dat supermarkten de, de local heroes gaan worden die, die ervoor zorgen dat het nieuws tot ons komt, die ervoor zorgen dat de juiste uh, CD's uh, bij ons uh, in het mandje komen en die ook ervoor zorgen dat wij met z'n allen weer een beetje contact krijgen. Want dat is natuurlijk wel uh, de makker van internet. Je kent elkaar niet meer um, en dat is niet handig. Mensen gaan toch naar een supermarkt ook omdat het gezellig is... om te kijken wat het nieuwe jurkje is van de buurvrouw. Ja, ja. Cormona nou die combinatie, ik zag u een beetje moeilijk kijken. Uh, zit het ook zo? Zit een beweging in het buitenland van supermarkten. Dat is juist wegtrekken van de non-food. Uh, vooral Tesco, toch de, de grootste supermarkt ter wereld. Die gaan nu weer naar kleinere winkels aan de gang. Vooral met food. En de non-food die gaat naar internet toe. En dan krijg je eigenlijk eenzelfde constructie... om de label van Tesco, wat wij hier zien met Albert Heijn en met Bol... dat mensen die gaan bestellen op internet... Bij Bol in dit verband. Um, en anders bij Tesco. En hij haalt het wel in de lokale winkel op. Mm. Dus wat we dat met zien gebeuren... is dat er een heel breed assortiment wordt aangeboden. Het heeft Tesco ook gezegd... we gaan veel bij met non-food assortiment. Maar dan op internet. En eigenlijk vallen ze daarmee de lokale retailer aan. Mm. Want uh, iemand die kan gewoon dan zijn jurkje bestellen... bij Tesco in dit verband. Of bij Bol straks. En hij haalt er bij zijn lokale retail netjes op. Het is ik met Gerard het eens. En men komt gemiddeld drie keer per week bij, uh, bij een supermarkt. Heel vaak wegen de, de sociale contacten. Mm. En ik heb zelf onderzoeken gezien... Uh, die aanduidt dat ongeveer 7% van de supermarktkopers er twee keer per dag komen. En dat zijn dan met name de thuiswerkers, het zijn de, de vrouwen met kleine kinderen... het zijn de bejaarden, die het ontzettend gezellig vinden om naar de supermarkt te komen. Ja. En als je daar inderdaad ook je, dan je non-food gewoon op kunt halen... dan denk ik dat het uh, toch wel heel lastig wordt voor de lokale retailer... Ja. om daarmee de, uh, te concurreren. Ja, en dat die, gaat gebeuren in Nederland. Die, krijgt dan, die heeft dan geen mogelijkheid meer om zijn winkel nog aan te houden. Meneer Rutte, is dat inderdaad de consequentie dan? Nou ja, je krijgt heel, heel sterk die, die longtellen die, die ik er straks noemde... Dus dat, zeg maar, dat je alles op internet kunt krijgen en dat je... Hey, gespecialiseerde winkels gaat krijgen. Wat hij nu ongetwijfeld gaat doen met Bol.com... is dat ze uh, dat soort winkels gaan inrichten... die niet meer in de fysieke winkel uh, te verkrijgen zijn... maar die heel goed uh, in, die, in die doos kan komen... die in de lokken kan, uh, kan verschijnen. Ja. Dus daarmee snij je heel veel mensen de pas af. En dat is juist ook het, het slimmer van... omdat je daarmee gemak brengt. Je bent geen fun, maar je bent gemak. En ja. dat is voor, voor mensen uh, van levens. En wat is nou belangrijker voor mensen? Fun of gemak? Gemak is veel belangrijker. Fun, fun is gewoon. Uh, uh, dan ga je lekker naar die boutiques van, uh, van mijn overbuurman hier. <laughs> van meneer Scholten. De ja. boutiques van meneer Scholten. Ja, je Klaar. Je moet toch eten, dus uh, daar geef je het meeste geld in uit. Dus uh, klaar. Ja. Van Karsten, die behoefte aan contact. Dus dat zelfs 7% van de mensen twee zeker per dag naar de supermarkt gaat. Dat verbaast mij eerlijk gezegd. Maar ja, dat dan, verbaast mij. Dus er is ja. een behoefte blijkbaar ook. Het is meer dan alleen je, je eten kopen. Je wil ja. ook mensen zien. Ja, dat is uh, zo duidelijk als wat. Het is ook. Uh, het is ook onderdeel van als je bijvoorbeeld koopverslaafd bent... dan kan je in speciale winkels vooral daar willen kopen... omdat daar die verkoopster staat. En dan wordt er ook gezegd, die verkoopster is eigenlijk als een vriendin voor me. Nou ja. dus, uh, dat mensen... is een hele goede verkoopster, meneer Scholten. Ja, ja maar, nee, maar dat, maak ik toch, dat hoor ik heel regelmatig. Dat die verkoopsters daar een hele belangrijke rol spelen... En dat mensen dan ook als ze op zaterdagochtend, hè, als ze dan afkicken van het shoppen, niet meer naar die winkel gaan. Ja, dan moeten ze iets anders ervoor in de plaats hebben. Dan moeten ze bijvoorbeeld hun zus gaan bellen of ze moeten met een vriendin wat er aan afspreken. Maar dus dat contact is dan eigenlijk belangrijker dan het product dat je daar aanschaft? Het is heel belangrijk dat product, maar ook uh, wat winkels ook doen om dat contact maar te bevorderen. Bijvoorbeeld met je verjaardag iets sturen of uh, ja, gewoon contact met je houden. Behoorlijk persoonlijk de aanbiedingen naar je toe sturen. Mm -hmm. Dat zijn allemaal hele belangrijke zaken. Ja, ja want naar mij valt op dat webwinkels dat dus wel doen... Uh, maar dat ik van mijn gewone winkelier krijg ik nooit mail. En zeker niet een kaartje op mijn verjaardag. Nee, en daar mm. zit echt... Uh, Echt de fout van de gewone winkelier. Als je iets op internet koopt, ben je gewoon verplicht om gewoon je e-mail op te geven. Dat is het onderdeel van het hele kernproces. Mm -hmm. Kijk, en dan begint het grote, het grote gebeuren uit met communicatie. He, dan krijg je e-mailtjes, je krijgt nieuwsbrieven, wat net ook al, al genoemd werd. En met communicatie bouw je een relatie. Want door communicatie mm -hmm. uh, ga je een, een top-of-mind positie krijgen en dan ga je vertrouwen krijgen enzovoort. Een normale winkel, die is natuurlijk een heel, een heel ander businessmodel. Die hebben een winkelopeningstijd van half tien tot zes. Die Gooi de winkeldeur open en dan gaan ze wachten. Ja. Ik, ik vind het eigenlijk een visser die de hengel in het water gooit en rustig wachten. En we op hopen heeft. dat er iemand komt. Ja, en als, als, je, als je dan op s'avonds te niks heeft verdiend, jammer dan, dan gaan we weer friet eten of zo. Uh, terwijl een jager auto erop uit om zijn prooi te vinden. Nou, ik vind typisch webwinkeliers zijn jagers. Die gaan echt erop uit met communicatie om klanten te, te verlokken of te benaderen. En als ze heel goed doen met producten die echt. Binnen mijn uh, verwachtingspatroon. Uh, en, en de lokale winkel die, die doen het niet. En nee. ik adviseer ze ook van begin eens met e-mailadres te vragen en bouw ze een database op. Re registreer bij de kassen wat ze gekocht hebben en begin maar eens. Ja. En dan krijg ik meestal als reactie: ja, maar Molenaar, u denkt er echt niet, echt niet dat wij de tijd van hebben. Nee, maar dan meneer Rutte, supermarkten doen dat wel. Ja, voor een deel. En hebben <kwijnt> nog niet heel erg. Hij gaat wel. Met die beginnen. Uh, die, die, die, dat gaat nog een tijdje duren, denk ik. Maar wat koor zit is wel grappig, want uh, Tesco uh, heeft miljoen, honderden miljoenen gestopt in een, uh, in een, in een loyalty-systeem. uiteindelijk, wat, wat bleek te werken? Dat mensen konden sparen voor cocoon. Dus ze hebben oh, vier ja? momenten gekozen om uh, aan mensen een cadeautje te geven. Dus al dat gedoe met die database, met verschillende producten, is totaal, totaal zinloos. Uh, ja, mensen gaan sparen. Wel. Voor communicatie wel. Dat ja. is anders. Ja, maar je hebt niet nodig, je hoeft niet precies te weten wat mensen kopen. Ze hebben daar allerlei koopsegmenten, profielen aan mensen gehangen. Je kan er ook heel ver in gaan. Mm -hmm. uh, wat wij bijvoorbeeld in, in mijn bedrijf doen... wij hangen actiekasten neer in supermarkten... waar klanten zich kunnen registreren... waar ze ook puntjes kunnen sparen. Iets heel simpels. En daarmee kunnen krijgen ze ook gewoon een e-mail-nieuwsbrief. Uh, email, want je moet die klant, die moet die ondernemers die wel een beetje helpen. Want het is niet zo makkelijk eventjes een, een nieuwsbriefje maken... en een uh, e-mail nee, registreren. Daar je, het je moet het ook effectueren. En dat is ja. het grote probleem. hoe we verleid kunnen worden om te kopen hebben we ook een voorbeeldje van. Deze verkoper die heeft daarvoor een cursus gevolgd. Allereerst werd ons geleerd: doe richting klant. Goedemiddag. Vervolgens leren wij: denk richting klant. Die klant wil waarschijnlijk iets kopen, dus je vraagt hem: waarmee kan ik u van dienst zijn? De praktijk. Verkoopt jouw kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt jouw kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoop je nou kussentjes of verkoop je nou geen kussentjes? Nou, oh, we hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Ja, Jokim Scholten, fysieke winkels, die moeten aantrekkelijk blijven. Ik neem aan dat zo'n verkoper als Herman Vinkers... dat daar niet helemaal in past misschien, hè? Nou ja, goed, hij heeft in ieder geval de lachers op zijn hand. Dus ja. dat, uh, maar ja, als je het even in, uh, in, in, in een wat groter perspectief uh, bekijkt... Van, van de winkels die ik zie wereldwijd... dan uh, zie ik een groot onderscheid in, in de servicegerichtheid tussen... Uh, nou zeg even, alles hier rondom Nederland en, en, en richting het oosten dan wel het westen. Want wij, bij ons is het slecht gesteld met de service? Ik zie nog te vaak dat, uh, dat als je als klant binnenkomt... Dat, uh, dat wij zogenaamd heel druk zijn achter de, het computerscherm... om waarschijnlijk het lijstje van, uh, van Cor in te vullen. Maar in ieder geval niet om met die klant bezig te zijn. Dus ik denk dat we daar als... Uh, als, als, als Nederlanders nog, nog veel kunnen leren. Of gewoon als, als, als, ja. als mens nog veel kunnen leren. En u leren. werkt veel in, in het Verre Oosten en daar ja. is het anders. Uh, daar zie ik in ieder geval dat, uh, dat budgetten uh, het toelaten... om meer mensen in, in de winkel, dus uh, wat meer service te kunnen bieden. Arbeid is gewoon goedkoper. Plus dat men daar een andere uh, manier heeft... en, en uh, van nature gewoon meer service wil ja. verlenen. Ja. Dat zit meer in, uh, in het DNA. Dat scheelt al een ja. heleboel. Wat ja, ook heel ja. grappig is. Uh, we maken een vertaalslag we een bepaalde behoefte. En maken vertalen naar een product toe. Hè? Er is ook net een heel leuk boekje verschenen, een marketingboekje die zegt: van... Wij zoeken geen boren, maar we zoeken gaten. Dus er moet, er moet een gat gemaakt worden, en wij denken dat we het met een boor kunnen doen. Hm. Maar misschien moeten we wel een vlees gaan gebruiken of iets anders gaan gebruiken. Dus heel creatief eh, denken? Nee, terug naar de behoefte. Ja. Dus een verkoop moet beginnen met luisteren. En wat doen de verkoop? Begin met te praten. Oh. En vooral mannen hebben die neiging. En Vrouwen kunnen beter luisteren. De vrouwen hebben de neiging om meteen te beginnen met praten. Maar eigenlijk moet je moet eerst gaan luisteren. Kijken wat de zijn. En dan kun je, je advies wel weer veel beter invullen. Dus eerst vragen wat de klant wil. En hoe moet die winkel er dan uitzien, meneer Scholten? Want daar bent u dus ook heel erg mee bezig. Om te zorgen dat ik daar binnenkom en dat ik er ook werkelijk ga kopen. Ja, dat is, een, uh, dat is een. Vele mogelijkheden natuurlijk. Maar er zijn een, een heel aantal goede voorbeelden. Uh, om, om uh, koop uh, te stimuleren. En uh, wat we daar veel voor zien is dat er nu uh, naast het fysieke productpresentatie... Uh, veel emotie in de winkel wordt gebracht, als zijnde bijvoorbeeld geur. Uh, ja, ik, ik koop iets en ik herken de geur van. Uh, nou, noem maar even en Fitch. Ja, die vre uh, dat stinkt bijna in die winkel, vind ik. I, eer, ja, persoonlijk dat, uh, hoor. Uh, <laughs> maar op het moment dat je je tasje thuis uitpakt. dan uh, ruik je ja. het nog een keer en, en uiteindelijk zit er wel een stuk van herkenning. Hm. Uh, dus er worden vele uh, uh, gevoelselementen in de winkel uh, gebracht. Ja. Nou, de ene is uh, muziek, ja, dan zul je waarschijnlijk zeggen van bij deze specifieke winkel. eet je van een lawaai. Ja, die staat daar nogal hard. <laughs> die he? staat er nogal hard en is het is donker. Ja. Dus dus je ziet helemaal niet wat er ligt in nee, die winkel, maar ik no ben te oud misschien. Volgens de normale begrippen zou je dan denken dat dat stimuleert niet het uh, koopgedrag. Maar ik denk specifiek aansluitend op die doelgroep uh, met het product wat ze daar uh, presenteren, uh, werkt het dus wel. Ja, ja want het uh, past wel bij tieners, merk je dan inderdaad. Hoe is dat met winkels in Nederland? Hebben die een beetje kaas gegeten van wat u nu beschrijft? Oh, er zijn een aantal hele goede voorbeelden en, en, en vele uh, uh, wat mindere voorbeelden. Oké, okay. u wilt niet zeggen slecht? Ja, dat zijn ook slecht. <laughs> okay. ja. Want wat is het dan niet? Stel, beschrijf eens een winkel waar, waar, waar het helemaal niet goed gaat. Als je daar binnenkomt, wat zie je dan? Of wat zie je niet? Of wat merk je niet? Uh, nou, waar het niet goed gaat, is dat, uh, eerste plaats, dat je niet meer weet waar het om gaat. Dus als je, als je consument een winkel binnenkomt en niet meer kunt herkennen waarvoor je uh, daar eigenlijk naar binnen gaat. Hmm. Uh, dus uh, de propositie van wat men daar uh, wil neerzetten... Wa waardoor men een klant naar binnen wil halen... Uh, ik denk op het moment dat dat niet meer herkenbaar is... en dat het vertrouwen niet in, in het merk zit... of dat je niet die, uh, die, die, het vertrouwen kunt vinden van... ik ga bij Zeeman naar binnen, dus ik weet waarvoor ik bij Zeeman mm -hmm, naar mm -hmm. binnen ga... Uh, ik denk maar dat... is het dan dat er geen producten liggen die ik herken? Of, of, of dat ik denk van, uh, hoe geen zit focus? die winkel in elkaar? Of, of... Uh, onlogisch. Dat kan zijn in de routing, dat kan zijn in, in het overdaad aan presentatie. Dat we gewoon door het boom het bos niet meer zien. Eigenlijk ja. hele banale, simpele dingen. Uh, ja. Waardoor het fout gaat. Ja. Waarom ja. is Apple goed? Dus ik, ik snap wat die mensen wat verkopen. Wat daar de bedoeling van is. Ja, uh, psychologie ja. is dan heel belangrijk, mevrouw Karsten. Ja, wat ik net zat te denken. Het is uh, geen focus in zo'n winkel. Van, uh, ja, ik ken wel wat voorbeelden dat ik daar dan in kom. Dat zijn wat uh, de goedkopere winkels. En dan zie je batterijtjes daar, sjaals daar. Uh tuinmeubelen daar. Dus dit van alles Het is een rotzooitje. Nou, en het, het kan ook, ook wel even leuk zijn. Het maar, kan ook heel goed werken. Meneer is wel een van de meest ja. succesvolle keertjes van de laatste tijd die is Action. action. Nou, als je ja. daar komt, weet je ja. niet wat je mee moet. Wat, nee, nee. wat, wat een, een bandy ja. die in ja. ja. ja. Het is onvoorstelbaar wat ze daar verkopen. Ja. Maar het is toch, het is snuffelen, het, is, het kost allemaal weinig. Het is ook vaak, de, de kwaliteit is vaak drie keer niks. Ja. Maar het is wel een enorm succes. Er worden tegenwoordig panden gratis weergegeven aan, uh, aan Action als ze maar een laatste supermarkt komen. Oh ja? Omdat ze daar dan heel veel mensen trekken. Nou, graag Als je daar. voor hebben Primark dan uh, is het er altijd erg druk, het kost bijna niks en het ja ziet het me als, als een rommeltje. Ze zijn wel aan één locatie, die loopt er nooit toevallig langs. Al wat zie je in de winkelzaal zijn ze en dat is toch een van de meest succesvolle winkelketens op dit moment. Ja. Ja. Mijn neefje, ze was uh, inderdaad op zaterdag, 16 jaar, helemaal uitgedost in. Primark. Dat, ja, uh, dat en dan zegt hij ook zo van 19 euro. Shirt, broek, in gekocht. Hij was helemaal, ja, uh, helemaal blij. Ja, ja. Ja. Nou, en, en dat we de grootste uitdaging binnenkort krijgen is... is uh, ja, er worden panden aangeboden uh, om, om naast de supermarkt te komen aan de Action. Is ja. het beleid wat, wat, wat, wat naast uh, zeg maar de, de investeerders of zo gevoerd wordt... is die gatenkaas die nu ontstaat. Want ja, er gaan heel veel uh, uh, winkeliers het niet overleden, overleven. Uh, van hoe krijgen we nou beleid dat wij gezellige centra blijven houden? Ja. Ik denk dat nou, daar de uitdaging het zit. Wat is dat we het eigenlijk over vrij kunstmatige en hele grote massaketens en, en winkels hebben. En wat ik de laatste tijd, wat mij heel erg opvalt, is dat uh, veel consumenten heel veel behoefte hebben aan authenticiteit. En dat een, een uh, winkel als markt die voeding op een hele vernieuwende manier brengt. Mm -hmm. Of We aan in Amsterdam, een kledingwinkel met kleding met een verhaal. En, en waar je echt een product koopt wat, wat zoveel kost... omdat er uh, eerlijke arbeid achter zit en goed materiaalgebruik... dat steeds meer mensen uh, daar liever voor kiezen dan voor zo'n ja. massa. Laten we eens naar een voorbeeld luisteren van uh, iets anders nieuws. De concept store. In Amsterdam staat er eentje. Friday Next heet die. Dat is een combinatie van lunchen, wijn drinken op een terras... en ondertussen verleid worden tot het uh, kopen van designspullen. Verslaggever Gerry Bos uh, ging het concept beproeven. U zit op het terras aan de overtoon ja? en u heeft een... Uh, wat heeft u nou gedronken? Brandmiddel thee? Nee, ik heb een, uh, een uh, mint een verse munt tegenomen. We hebben hier wel eens meer gezeten en ik heb hier wel eens een kettingtje gekocht... en nog een kettingtje gekocht, dus ik ga straks even binnenkijken. Ze hebben hele leuke kleine betaalbare dingen, dat vind ik leuk. En dan hebben ze ook nog aardige meubels... Heeft u ook het gevoel als u hier binnenstapt dat u een beetje verleid wordt tot kopen door de sfeer? Jazeker. Ja. Je wordt er op van. Ik word er hebben op van. Ja. Ja, ik vind het te gek want dus alle toffe design dingen kan je hier zien. en uh, Ik vind het een hele toffe combinatie van alles. Dus dat is echt, echt heel inspirerend. Nou, deze klanten zijn in elk geval enthousiast over het concept van deze winkel. Ze zijn hier ook niet voor het eerst. Ik ga eens even op zoek naar de... Eigenaar aan de, het eind van de lange winkel waar ik doorheen loop. Mijn naam is Esther Blaffert en ik uh, ben de mede-eigenaar mede -eigenaar van Friday Next, een, een winkel-café op de Overtoom in Amsterdam. Wat, wat, wat is dit nou voor soort? Ik, moet ik het een winkel noemen? Ja, het uh, duurwoord ervoor wat meestal wordt gebruikt is concept store. Maar wat het eigenlijk is, is dat alles wat je ziet kun je kopen. We zijn een café... We verkopen mode, accessoires en meubels, verzorgingsproducten, sieraden verkopen we heel veel. En wat was nou het idee toen we hier aan begon? Het idee was dat winkels die waar design wordt verkocht vaak heel erg hoogdrempelig zijn en een hoge galeriegehalte hebben. En wij wilden eigenlijk iets heel laagdrempeligs en heel erg toegankelijk voor iedereen. Waar iedereen gewoon naar binnenkomt, zich meteen op zijn gemak voelt en een beetje kan rondneuzen. Nou, dat klopt wel, hoor ik van een van de shoppende klanten. Ik vind het prachtig. Echt heel mooi. De spullen die ik mooi vind, die staan allemaal hier. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Ik vond het ook leuk hoe zij uh, de mensen begroeten. Heel, heel enthousiast. <laughs> heel leuk. Je kom meteen binnen, oh ja, hier mag ik zijn. Uh, als dat de bedoeling is, volgens mij stond dat ook op de site. Uh, Laagdrempelig. Dan vind ik dat heel goed gelukt. Het is een hele leuke, inspirerende plek waar, waar je ook gewoon je ogen uit kan kijken. Maar kijkt u dan en pas ook even de hele winkel rond? Ook bij die meubelhoek en ook bij het ja, ja, het is gewoon... Het geheel is gewoon heel inspirerend. Je doet ideetjes op en je... Ja, het is gewoon een beetje kijken van wat ik misschien na lange tijd zou willen hebben. Dus dat je er nog eens even over kan mijmeren van... Wil ik dat dan echt? Of... De bedoeling van deze manier van uitstallen is ook dat u verleid wordt. Ja, dat is ook wel heel erg zo. Je wordt ook uitgenodigd bij wijze van om een kopje koffie te kunnen drinken... en eventjes rustig de kranten zitten lezen. Het is heel leuk. Het is een beetje home. huis. Of zitten op een vrienden table en een mooie koffie coffee. Een gemoedelijke, prettige sfeer dus, geven de klanten aan. En het ruikt hier ook nog eens naar appeltaart. Dat is vast niet toevallig in deze conceptstore. Ja, dan wordt verse appeltaart gebakken. Maar dat is de geur van de verleiding, hè? Appeltaart. Ja, dat, dat realiseerbaar we. zit in Klaas in de pepernoten... met kerst uh, weer andere, andere krentenbroodjes worden er gebakken. En uh, de verleiding is de basis van alles, denk ik. Maar u heeft er dan wel over nagedacht hoe je mensen verleidt? Ja, op een aangename manier bij voorkeur, ja. Ja, zeker. En vooral niet te opdringerig. En uh, zoals je ook, uh, als je ook flirt, weet je ook gewoon, weet je, op een gegeven moment moet je ophouden. En dan heb je verloren. En soms heb je succes. En eigenlijk werkt dit precies hetzelfde. Ja, dat zei Esther Blaffert, een van de eigenaren van deze concept store. Intussen weet Winkel en de horeca gelegenheid zo ongeveer 500 klanten per dag aan te trekken. En de verkoop loopt dus goed. Cormona, is dat nogal hoofdschuddend te luisteren naar deze reportage? Ja, ja, ja. Want ik, uh, de concept store is een van de, de, de, de lijnen voor de toekomst van de retail. De, dat zie ik overal gebeuren, tenminste overal. In Engeland, ik zie het in Duitsland, ik zie het in Frankrijk en België. Alleen, uh, dat betekent dat men gaat werken in associaties. Er wordt hier een beetje een verkeerde interpretatie gegeven... van een concept store, of je daar koffie bij moet hebben... of, of al die andere dingen. Het gaat erom, wat vindt de klant een logische associatie? En dat zie ik op internet gebeuren. Bijvoorbeeld, ik zie in Engeland een, een birthday sh shop. Dat heb ik op alle voor een verjaardag. Dat kan van cadeautjes zijn, tot, tot, tot feestjes enzovoort. Alles wat met een verjaardag te maken heeft. Mm. Of wat ik in België gezien heb, alles rondom je eerste heilige communie. Dus alle wat daarmee te maken kan krijgen. Hè? Dus van in van... één winkel? In één winkel. Ah, ja. ja, ja. Echt, nog zelf in de hoek van de winkel. Uh, dan zie je dus uh, er vetjes die ermee te maken hebben. Je, dan zie je bordjes die ermee te maken hebben. Uh, dan, dan zie je de kleding die ermee te maken hebben. En het idee van, uh, ja normaal gaan vrouwen social shopping, dan gaan ze in spulkjes bij elkaar vergaren van winkeltje naar winkeltje. En een beetje het oude, het oude brengen naar de hol toe en zo. Dat nou, deden mannen toch? Of, nee, uh, ja, dat hebben vrouwen. Is oh, maar, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Nu zie je gebeuren. En we willen ja. naar de winkel gaan, we denken, nou, daar kunnen we alles krijgen. En uh, dan zie je eigenlijk dat je een oplossing hebt voor, de, voor drie belangrijke dingen in de retail. Om te beginnen, de opbrengst per vierkante meter is behoorlijk onder druk. En heb je wel nodig, dat wat de normale winkels doen die in branches denken, dan gaan ze meer verkopen, ze gaan hogere opstapelen, en dat gaat de kosten van beleving. Dus dan moet niet doen, je moet kijken of je met andere producten een hogere marge kunt krijgen. Het tweede is, je moet beleving toevoegen. Nou, door die associatie rondom de verjaardag of rondom Pinkster... of rondom je vakantie en meer producten gaan aanbieden... dan krijg je dus een hele positieve associatie en beleving in de winkel. Ja. Het derde punt is de investeringen in de winkel. Die gewoon te hoog zijn voor de winkelier. Moet je moet steeds meer voorraad nemen. Door met die concept te gaan werken, kun je met een kleinere winkel toe... En dan ga je samenwerken met andere partijen. Ik kan me voorstellen, als ik bijvoorbeeld kleding verkoop... dan vragen ik aan mijn lokale schoenmaker... wil jij de schoenen dan leveren? Dus als Alweer, dan leveren bij... andere, die dan lever andere ah, spullen. Ja. En zo bied je een concept. En de klanten komen dus in één winkel... waar hij die, die associatie mee heeft. En die vindt alles rondom een bepaald thema. Ja. Nou, dit is één van de... Uh, lijnen voor de toekomst, waardoor kleinere winkels... heel goed kunnen samenwerken, goede winst kunnen maken... en in kunnen spelen op de, uh, de belevingswens van klanten. Ja. En dat is een concept toch. Ja, Jeroen Scholt, dat doet u dat ook zo, in de winkels waar u mee bezig bent? Ja, ik wil er wel een opmerking bij maken. Uh, een van onze opdrachtgevers uh, uh, die noemt een deel van zijn winkel... de third place, Als zijnde van uh, uh, naast het thuis zijn... op het werk zijn, uh, uh, ben ik daar... Oh ja. uh, het risico wat daar uiteindelijk mee heeft gespeeld is dat men dat ook daadwerkelijk zo, uh, zo ziet. En heerlijk daar in die winkel zit. Alleen het bestedingsbedrag op uh, 2,5 euro per mm. klant. Oh ja. Dus ook al krijg je dan 500 klanten per dag uh, binnen. Dus de vraag wat ze uitgeven. Dan uh, is het uitgeven. Ja, op een gegeven moment uh, is je fys fysieke ruimte niet groot genoeg om uh, um te kunnen betalen aan enerzijds, maar om voldoende omzet te halen. Uiteindelijk blijft het een commercieel uh, uh, traject. Ja. En uh, vraag ik me af of je mensen niet te lang met dergelijke concepten binnenhoudt... met een te laag bestedingspatroon. Ja. Dus je moet op zoek naar meer omzet. Dan ga je andere artikelen, de weg van branche denken... en er ook artikelen bijhalen die misschien wat meer weergevend zijn... of internet integreren in je winkel... waardoor we met te je meer dingen uh, kunnen bestellen. Maar kopen moet centraal, moet centraal staan... en de opbrengst van vierkante meter moet centraal ja. staan. Oh. Maar even nog, mevrouw Karsten, want, de, want één man in deze reportage zei... jij ja, voelt net als thuis. Ja, dat ik is ik zo mooi. Is dat dan ja. ook dat je dan, ja. uh, doordat je daar zo thuis voelt... dan ook meer gaat kopen? Nou, oh, meer... Ik denk wat. Uh... Net in die rapportage werd gezegd ook van uh, het laagdrempelige is van belang. Van, uh, ik was in Antwerpen ook in zo'n concept store en um, ja, dan zie je dus naast de koffie en alles zie je ook hele leuke designjasjes. En die zijn dan wel veel en veel duurder dan je normaal zou kopen, dus 400-500 euro. En toch ga je, het is zo laagdrempelig dat je toch even gaat passen en mm. zo. En uh, je ziet meteen ook een heleboel designboeken. Het geeft een bepaalde sfeer. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Ja, en die, sfeer, uh, winkel... en die sfeer, meneer Scholten, die kan er dan voor zorgen dat je ook meer gaat besteden dan je misschien van plan was? Ja, ja het degelijk, op wel degelijk. een idee. Ja. Om dat dan te ja. stimuleren. Uiteindelijk moet je dat ko die koopimpulsen uh, stimuleren. Ja, ja, en dat kan dan door appeltaart, krentenbroodjes, pepernoten. Nou, dat nou ja, de uit. geur is natuurlijk een, een hele belangrijke. En uh, uh, uh, ja, waarschijnlijk ja, het, het brood. is denk ik ook de schoonheid van ja. zo'n winkel. Wat ik dus ook in zo'n Antwerpen zie, dan. Uh, nou ja, ze werkte met druiventrossen. En zo, ze maken er echt iets, een kunstwerkje van. En ja. dat... Ja, het ja, risico je van, je van de kunstwerk is dat het ja. uiteindelijk hele stilistische uh, winkels worden waar niets gebeurt. En, dat daar moet ook je ook op okay. Nou, Zometeen na het over, nieuwsoverzicht van drie uur praten wij nog verder aan deze tafel met de gasten hier. En dan gaan we het ook nog wel hebben over de vraag, uh, ja, is het eigenlijk wel nodig al dat winkelen? En kunnen we bijvoorbeeld uh, een, een jaar lang geen kleding kopen? Laura de Jong heeft dat geprobeerd en doet dat met een heleboel anderen. En uh, Karin Karsten gaat ons ook vertellen wat we nou moeten doen als we echt verslaafd zijn geraakt aan dat winkelen. Tot zometeen.